Meneer Chiang vertelt. Deel 4 van een serie van 8, gewijd aan het dagelijks leven in China. Meneer Chiang heeft afschuwelijk gedroomd. Hij loopt als mier in een onopzienbaar leger mieren, die allemaal in dezelfde richting marcheren. Maar ook schrik. Hij wil een andere kant op. Weet u, ik heb u al verteld hoe moeilijk het bij ons in China is een levenspartner te vinden. Vooral om twee nogal onnozele redenen. We hebben er te weinig tijd voor en we hebben de nauwelijks de kans toe. Waartoe? Om andere mensen te leren kennen. In een textielfabriek bijvoorbeeld werken duizenden vrouwen en maar heel weinig mannen. En in een fabriek vlak in de buurt werken duizenden mannen en maar heel weinig vrouwen. Nou, wat is er simpeler dan dat, zou je denken? Nee, dat is helemaal niet zo simpel, want ze werken allemaal zes dagen in de week, altijd door, jaar in, jaar uit, zonder ook maar één dag vakantie. Werkelijk, te weinig tijd en nauwelijks de kans. Waar zouden ze elkaar moeten treffen? Er zijn nauwelijks openbare gelegenheden voor gezelligheid, amusement, een goed gesprek. En een aanleiding is er maar zelden. Vreemd. Blijft toch iets merkwaardigs. Ik weet dat de Chinese maatschappij gedragen wordt door de idee van collectiviteit, gemeenschappelijkheid. Als dus de hele organisatie van ons leven de gezamenlijkheid in haar voert. Waarom zijn we dan eigenlijk zo lang afgezonderd, zo lang alleen? Kameraad Zhang, hou op met in uzelf te praten. Als ik de laatste tien jaar van mijn leven overzie en me afvraag waar ik mijn tijd eigenlijk heb doorgebracht, dan moet ik mezelf antwoorden op het werk en thuis. Dat betekent dat de werkende massa's van China eigenlijk alleen maar tussen de plaatsen waar zij werken en wonen heen en weer rennen. Verder doen wij nog inkopen en gaan we naar vergaderingen. Kanderaad Chang, u praat nog steeds in uw zaal. De laatste tijd heb ik afschuwelijke dromen. Mieren. De andere kant op kruipen. En ik kan niet. Ik kan werkelijk niet. Kameraad Jan, nu heb ik er genoeg van. Muziek. Muziek. Ah. Zolang ik, zolang ik mijn lippen maar niet beweeg, kan ik in mezelf praten zo fijn ik wil. Met wie zou ik anders moeten praten? Ja, onze Chinese maatschappelijke orde bepleit de grote gemeenschappelijkheid. Maar ze staat het kleine samenwerk in de weg. Ja, alle moeten samenwerken voor iets groots. Maar de mensen willen leven voor iets kleiners. Ja, iedereen moet in het collectief geborgen en opgenomen zijn. Maar de mens is niet slechts iedereen. Hij is ook hij. Op onze weg naar het grote gemeenschappelijke geluk ligt te veel klein ongeluk. En te veel klein ongeluk bergt een groot gevaar in zich. Kameraad Chang, waar heeft u het eigenlijk over? Ach alleen over het kleine Chinese probleem een levenspartner te vinden. Kamerad Chang, daar heeft onze regering al over nagedacht. Lang nagedacht. Daarna heeft een comité opdracht gegeven dit probleem op te lossen en de bevoegde instanties ermee belast de gevonden oplossing in praktijk te brengen. Weet u, sindsdien bekijken wij elke zondag in een zeer bekend park ons nieuwe lievelingsdier. De Draak van Verlangen. Zijn kop wordt gevormd door lange tafels die zondags midden in het park worden neergezet. Zijn tanden zijn de kamerad die dicht naast elkaar aan die tafels zitten. Zijn pinteroog is de alles-in-de-gaten houdende partijsecretaris. En zijn lichaam wordt gevormd door de slang van mensen die zich door het park kronkelt. Ze staan in de rij. Niet voor groenten of vlees, dat kan je in het park trouwens helemaal niet krijgen. Ze staan in de rij voor een levenspartner. Jonge mensen, en ook minder jonge vrouwen. Mannen, meisjes, jongens. Alle die hier staan komen voor iets dat ze tot nog toe niet konden krijgen. Komen voor iets dat daar vooraan bij die lange tafels eindelijk verkrijgbaar is: het persoonlijke jij. Geduldig staan ze te wachten, soms urenlang. En als ze ten slotte aan de beurt zijn, vullen ze een formulier in. Ze schrijven hun naam op, hun leeftijd en natuurlijk een adres. En als laatste schrijven ze erbij wat voor iemand ze zouden willen hebben: een intellectueel misschien die van muziek en literatuur houdt, iemand die mooi is, of juist liever niet, of iemand die niet zoveel familie heeft. Wat voor ogen ze hebben, mogen ze ook opschrijven. Daar hangt zoveel van af, o mijn hemel, hopelijk hebben ze niets belangrijks vergeten. Maar de kameraadrivier's hebben haast, de wachten er nog zoveel, het ingevulde formulier alsjeblieft, de foto alstublieft, de volgende alstublieft. Maar je moet er niet alleen op letten of iemand jong, mooi en ontwikkeld is. Belangrijk blijft ook of iemand welgesteld is of niet. En als we van welgesteld spreken, dan bedoelen we niet of iemand honderdduizend dollar heeft, maar of je met de gewenste partner een makkelijker en aangenamer leven kan leiden dan tot nu toe. Als iemand bijvoorbeeld 78 yuan verdient, dan is dat een tamelijk hoog loon. Dat is ruim 78 gulden en dat is betrekkelijk veel. Natuurlijk zijn er enkele mensen die meer verdienen, 100, 150, 160, 200 yuan. Ja, het maximum was het salaris van onze grote leider Mao. En die verdienen 500 yuan, ruim 500 gulden, enorm veel geld. En elke maand. Dat is dus het hoogste wat je bij ons kan verdienen. Maar normaal gesproken hebben jonge mensen natuurlijk nooit 78 yuan in de maand. Normaal gesproken hebben ze 40 of 50, misschien 62. Meer kan niemand op die leeftijd verdienen. En ons zoon gaat maar heel langzaam omhoog, als een bergslak. Ach, je moet al heel, heel lang wachten tot de geluksslak eindelijk aankomt kruipen. Ik heb zeventien jaar moeten wachten tot ze er was. Ach, zeventien harde jaren tot mijn gezin zich over haar gelukkige aankomst kon verheugen. En toen erop los, met trommels en gongen, om de overwinning en het geduld te vieren. Een meisje dat wil trouwen, zal dus eerst grondig bij zichzelf te raden gaan en aan het rekenen slaan. Ze zal zich afvragen, hoeveel zou mijn man kunnen verdienen? Hoeveel heeft een jong echtpaar nodig, om ook voor zichzelf de hemel te bestormen? Als hij inderdaad 78 kan verdienen, zitten we goed. Want ik verdien 50, dus hebben we samen 128. En omdat je 100 yuan per maand nodig hebt, kunnen we nog 28 opzij leggen. ja. Zo'n man zou ik willen hebben. zo iemand zou mijn man moeten worden. Maar als hij maar 49 verdient, dan is dat te weinig. 7 yuan meer, dus 56, dat gaat. Want wie trouwt, wil op een kind. En zeven yuan meer in de maand, dat is een groot verschil. Daar kan je schoenen en kleren van kopen. Maar als de man maar 49 verdient, hebben ze samen precies genoeg om te wonen en te eten. Dan komt er niets voor nieuwe kleren... En je kan ook geen cent opzij leggen voor de grote dingen. Dan komt er geen fiets, geen bandrecorder, geen televisie, geen radio. Dat blijft allemaal onbereikbaar. Wie dus ook in zulke dingen geïnteresseerd is, wie niet alleen de genietingen van de liefde, maar ook die eisen van het leven erkent, moet naar het inkomen kijken. Met een scherpziende bril. Want wie zijn ogen niet gebruikt om te zien, zal straks bittere tranen schrijven. Daarom wordt er vaak uit economische motieven getrouwd. Dat is een praktische zienswijze, het is niet zo romantisch, niet zo idealistisch en niet zo politiek. Maar jonge mensen moeten daarover nadenken. De hemel bestorm je niet, je komt er alleen wat dichterbij. Als twee romantische jonge mensen trouwen en ze ontvangen totaal 90 yuan in de maand, en het volgend jaar komt er een kind, dan is dat moeilijk. En dat duurt lang, misschien te lang maar misschien ook niet langer dan 17 jaar. En misschien spreken die twee na die harde tijd nog hun opperste tevredenheid uit. Misschien zelfs met de klassieke Chinese spreuk, ik buig voor je met alle vijf plaatsen van mijn lichaam. Trouwens, ik ken zo'n geval. Ach, trouwens, mijn vrouw Qingtai en ik gaan me al te graag naar het park, om de draak van verlangen te zien. We slenteren hand in hand... Discreet, maar nieuwsgierig langzaam heen, en kijken naar iedereen die daar in de rij staat, hopend op liefde, op een echtgenoot, op kinderen en een eigen gezin. Ze ontroeren ons, de ouderen onder hen, die al echt wanhopig zijn, de lelijken, die zich voor deze dag tot in de puntjes hebben verzorgd, de kindergezichten die erbij zijn, de knappen, zij die hard en praktisch zijn, de dromers... De buitenstaanders, ze ontroeren ons allemaal. Wat is er voor hen weggelegd? Mijn hemel, allemaal willen ze iemand voor zich alleen. Allemaal zijn ze bereid zich voor altijd met die ene mens te verbinden. Maar als ze die kiezen, leggen ze zich tegelijkertijd voor heel hun verdere leven vast. Eén keer kiezen ze, voor altijd. Opwindende gedachten, ze zijn ook allemaal opgewonden. Al staan ze zo ongedwongen, zo rustig en ontspannen in de rij, alsof het daar vooraan bij die lange tafels alleen maar om een wintervoorraad kolen ging, en niet om mensen en hun levensloop. Maar ook Chintai en ik raken altijd een beetje opgewonden. Slotte is het vreemd en ongewoon om langs een eindeloze rij wachtende mannen en vrouwen te wandelen, die allemaal zo graag zouden willen. We geven het elkaar nooit toe maar heimelijk zoeken we elke keer iemand voor onszelf uit. Ons gesprek stokt aan, verstomt gaan we weg, en terwijl we naast elkaar lopen, heeft ieder zijn eigen gedachten en gevoelens. Die slanke bevalt me nou. Haar fijne gezichtje ziet er zo lief uit, zo vrolijk. Wij zouden elkaar uitstekend begrijpen. Maar die toegeknepen ogen, jaloezie... Moet je haar afleren? Ze stond vorig jaar ook al eens in de rij. Ik herinner het me duidelijk. Ze zal niet aan de man gekomen zijn. Op vandaag staat ze nogal achteraan. Goed zo. Kalm aan, kalm aan, liefje. Maar, wat erger ik me aan die verheerlijkte glimlach op het gezicht van Chintai. Waarom lacht ze zo verzadigd? Lacht er nog een terug ook. Staat helemaal voor in de rij, terwijl anderen nog achteraan staan. En glimlacht. Ook verzadigd. Een zeldzaam lelijk iemand afstotend. Hij zou in zijn formulier moeten schrijven dat hij een blinde zoekt. Ja, grens maar. Zo bij mij. Bij mij. Kom, Sintar. We gaan naar huis. Kom mee. Dus, elke zondag is er een groot aantal mannen en vrouwen die zich in het park laten inschrijven. Elke zondag zijn er honderden, soms wel duizend, die hun formulier invullen, twee yuan inschrijfgeld betalen en zich kandidaat stellen voor hun huwelijkspartner. En van maandag af worden de formulieren, de wensen, de mensen geselecteerd en in kaartsystemen ondergebracht. Van maandag af wordt er door de ambtenaren overlegd wie bij wie past. Kijk... Hier hebben we een meisje van 22, en daar een jongen van 24, en zij lijkt bij zijn wensen te passen. Vervolgens worden de foto's aan de mogelijke partner toegestuurd, want als ik de geachte kameraad niet zie, hoe moet ik dan weten of die leuk is of niet? Dus stuurt de overheid een foto. Natuurlijk is die foto een beetje geflatteerd, maar de ander kan tenminste een eerste indruk krijgen. Daarna kan je een afspraak maken en met eigen ogen zien of foto en persoon met elkaar kloppen. Zo worden er door de autoriteiten huwelijkswensen vervuld en wordt er werkelijk verlichting gebracht. Daarbij doet het er niet toe of de openbare registratie in het park onaangenaam is of niet. Hij is nuttig en effectief en niemand maakt er een handeltje van. Normaal gesproken zouden de Chinese meisjes zich schamen zoiets te doen, maar ze hebben geen andere keus. Waar en hoe zouden ze hun toekomstige man anders moeten leren kennen? Bovendien hebben de statistici becijferd dat er op dit moment in China veel meer vrouwen dan mannen zijn. Op mijn werk bijvoorbeeld zijn er op één man tien meisjes. Dat betekent dat naast de al genoemde problemen bij het vinden van een levenspartner nu ook nog het probleem komt, dat er veel meer vrouwen dan mannen willen en kunnen trouwen. En beide partijen hebben hulp nodig. Er lopen in de bedrijven zelfs mensen met een lijst op zak om hun collega's hierbij behulpzaam te zijn. En meestal zijn de namen die op die lijsten zijn geplaatst de namen van meisjes. Als dus een jongeman bij ons op het werk een vriendin zoekt, komen veel collega's op hem af en bieden hem hun diensten aan, want tien meisjes staan al te trappelen. Tien meisjes zouden graag met hem willen, en daarom is die ene jongen belangrijk, voor hem moet je je best doen. Die meisjes bevinden zich werkelijk in een beklagenswaardige situatie. Ze werken en hopen en dromen en worden ouder, en zijn ze eenmaal 28 en misschien niet zo heel knap... Maar gewoontjes, dan werken en dromen ze nog altijd, maar ze verwachten minder. De universiteit, met al zijn mogelijkheden om een partner te vinden, zit erop. Je werkt al jaren bij een grote organisatie met alle daar aanwezige mogelijkheden om een partner te vinden, en toch heb je al jaren, ondanks al je oplettendheid en dagdromerij, geen vriend, geen man. Dan zegt dat meisje op een dag tegen zichzelf. Ik zoek geen bijzonder type, geen bijzonder karakter. Ja, wat zoek ik? Alleen een betrouwbare man. En vaak zal ze zelfs zeggen, ook al is hij al een keer getrouwd geweest, ik neem hem. Of soms zelfs, ook al is hij al een keer getrouwd geweest, en heeft hij een kind, ik neem hem. Ik heb gehoord dat Europese vrouwen, ik heb gehoord dat het Europese vrouwen niets uitmaakt als hun man al een keer getrouwd is geweest. Maar in China daalt de waarde van zo'n man. De weduwnaar en de gescheiden man hebben slechte vooruitzichten. Want een meisje dat voor de eerste keer trouwt, zal, als het maar enigszins mogelijk is, een man kiezen die ook nog nooit getrouwd is geweest. Maar als ze dan geen 28 meer is, maar 29 of zelfs 30, als ze haar tijd voorbij laat gaan, de romantiek niet opgeeft en niet praktisch denkt dan zal het voor haar steeds moeilijker worden iemand te vinden. Elk jaar moeilijker. Ten slotte resten haar dan inderdaad alleen gescheiden mannen en weduwnaars. Of ze moet alleen blijven. Een lang, moeilijk Chinees leven. En dat alleen. Weet u, de draak van verlangen is werkelijk een indrukwekkend dier. Bij mooi weer slingert hij zich door het hele park. Bij regen krimpt hij ineen en maakt een lus. Bij kou wordt hij kort en compact. Maar elke zondag is hij er en zucht. Ach, de Chinese samenleving is zo tevreden met zichzelf. Maar ik verlang. Bij ons is alles zo positief, in theorie en praktijk. Maar ik verlang. Ons heden is geslaagd en onze toekomst is groot. We horen allemaal bij elkaar. Werken samen, discussiëren samen, kunnen op elkaar rekenen. We zijn één grote familie, de socialistische idee is ons geloof, de partij onze liefde en het collectief is onze partner. Maar ik verlang naar een eigen partner, naar een eigen leven, naar een eigen persoonlijkheid. Weet u, de draak van verlangen is een heel veelzeggend dier.